Vijf uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In een Indiaas onderzeeboot die bij de stad Mumbai ligt is een explosie geweest. Een woordvoerder van de marine zegt dat er waarschijnlijk 18 bemanningsleden vastzitten. Na de explosie brak brand uit en zonk het vaartuig deels. Een aantal bemanningsleden is naar verluid van boord gesprongen. Volgens de woordvoerder was de explosie waarschijnlijk een ongeluk. De onderzeeër kreeg onlangs in Rusland een opknapbeurt. De 26 Palestijnse gevangenen die gisteravond door Israël zijn vrijgelaten... hebben een heldenontvangst gekregen in de Palestijnse gebieden. De Palestijnse president Abbas ontving 11 Palestijnen op de Westoever. De overige 15 gingen naar Gaza. Daar klonk vreugdevuur en werd vuurwerk afgestoken. De vrijlating, die omstreden is in Israël... was een voorwaarde voor de vredesbesprekingen die vandaag in Jeruzalem verder gaan. De Raad van Toezicht van de Groningse zorginstelling Novo... Begrijpt niet, begrijpt niet direct in bij een tehuis waar vorig jaar een vrouw overleed. De Raad wil eerst een onderzoek afwachten van de Rijksuniversiteit Groningen. De centrale familieraad zegt gisteren het vertrouwen in het bestuur van Novo op. De familieleden van de bewoners willen dat de directie opstapt... nadat twee bestuursleden in een interview hadden gezegd... dat de overleden vrouw waarschijnlijk te zware problemen had voor het tehuis. Nederlandse militairen zijn in de nacht van maandag op dinsdag bij Aken in uniform de grens overgestoken, zonder dat ze dat zelf door hadden. De Duitse politie hield de groep aan nadat ze met zaklampen langs huizen waren gelopen. Volgens de militairen waren ze te voet op weg naar het Drielandenpunt in Vaals, maar raakten ze in de duisternis de weg kwijt. De Duitse politie bracht de militairen terug naar de grens. Het weer, mogelijk nevel of mist. In het noorden en oosten eerst nog een enkele bui. Later in de middag droog en geregeld zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog en flink wat zon. Bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. WNL's zwoele zomernacht. Met Rens Schooseling en Merel Westerik. Goedemorgen, het is woensdagochtend 14 augustus. Sorry. We zitten hier inmiddels al een tijdje in de studio. En Merel, dit is jouw, jouw debuut op de radio. Hoopte jij stiekem even met die verspreking van oktober... dat het al najaar was, <laughs> Nee, het is natuurlijk de zomernacht, dus het, het kan bijna niet. Ach, heerlijk, heerlijk. Jij bent presentatrice van WNL. Je presenteert vandaag de dag um, Normaal op tv. Nu een keer op de radio... Is het heel anders? Uh, ik moet je zeggen, normaal gesproken is dit de tijd, vijf uur, dat ik voor mijn werk dan uh, in de studio's moet zijn. In de televisiestudio's. Dus dan ben je ook al wakker? Ja, om kwart over vier gaat mijn werk als ochtends. Vijf uur moet ik daar zijn. Maar ik moet nu zeggen, we hebben er een lange avond al op zitten. Dus vanaf twee uur. Uh, radio is toch best intensief? Het is moeilijk, hè? Ja. WNL's Zwoele Zomernacht. Ja, de een die zoekt zijn vakantie dicht bij huis. En de ander pakt het vliegtuig om de zon op te zoeken. Wij stuurden onze verslaggever Joris Reer erop uit naar Schiphol. We zijn net terug aan vakantie. Waar was de bestemming? Wij zaten op Cyprus. Oh, lekker, lekker. Dat was heel erg warm. Hé, hey, um, in, de, in deze moeilijke tijden en zo, bla, bla, bla. Ja. Merk je dan dat je op je vakantiebestemming op het terrasje zit... met van, goh, moet ik dat toetje nou wel bestellen? En niet omdat het om je maag gaat, maar... Ja. Als ik dan niet kan, ik moet een rekening gaan met een ander. Ik zit er van mijn eigen. En als ik het toetje kan betalen, betaal, koop ik een toetje. Ja. Op wie staat u te wachten? Op mijn schoondochter. En waar is ze geweest? Uh, an, uh, Turkije, Antilia, Antilia geloof ik. Ja, zoiets. Oh. <laughs> hey, en uh, uh, we zitten nu natuurlijk nog in een crisis. Ja. Uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. Zou je dan minder snel op vakantie gaan? Ik zou er wel rekening mee houden. Ja. Als het niet gaat, gaat het niet. Maar vooralsnog gaat het wel. Okay. Maar ja, wat nu is, is niet. Dat, dat, als, het, als, het, als je er geen geld meer voor houdt, houdt het op. Klaar. Dan uh, blijven we gewoon thuis in Nederland. Lekker op de camping? Nou, of je echt op een camping moet zitten, weet ik ook niet. Want als je een dagje uitgaat met kinderen... Ik geloof, als je 14 dagen in Nederland blijft... met Drie kleine kinderen, dat je duurder uit bent dan dat je twee weken naar Spanje of Turkije gaat. Ga ik, dat ik... ga ik even uitzoeken, dat is een hele goede. Ja, maar dat als je naar een, naar een pretpark of wat dan ook gaat, het is op het moment het is echt belachelijk voor woorden. Dan ben je met drie kleine kinderen en twee volwassenen ongeveer 200 euro per dag kwijt. Nou, en dan als je naar Turkije gaat, heb ik begrepen dat het 400 euro per persoon is. All in. En dan hebben ze de hele dag zwembad en entertainment en van alles en nog wat. Dus ik weet niet, ik denk dat je dan heel goed moet kijken wat het verdedigste is. Of thuis in Nederland blijven of toch naar het buitenland gaan. Oh. Oh. <laughs> ik zie een hele grote mooie ballon. Ja, uh, dat heb ik goed gezien. <laughs> Wie is er weg geweest? Uh, mijn allerbeste vriendinnetje. En Maar die is echt een half jaar weg geweest dan als ze ja, dit verdient? Precies een half jaar. <laughs> Dat wist ik zeker. Nee, waar, waar is ze naartoe geweest? Ze is naar Australië geweest en daarna heeft ze gereisd naar Maleisië, geloof ik. Ja, de... ja. En nog meer? Singapore. Ah, oké. Okay. Mooie vakantie even. Of was het geen vakantie? Studie. Studie, studie. studie. studie. en vakantie. Ja, ja. studie, ja, en, studie en, vakantie. en vakantie. Ja, ze hebben we genoten. Ja, te gek. Ja. Hoe, hoe is de sfeer eigenlijk op, op Schiphol oh, ik nu? Ik vind het heel relaxed goed. hoor. Ja. ja, we zijn hier al vanaf 12 uur, dat we een dagje uit zijn. <laughs> Gewoon overal, overal geweest al, bovenop het uh, panoramadek, Al die kisten gekeken. Wat ja, mooi. Altijd interessant, hè? Je merkt niks van dat er toch stiekem nog een financiële crisis rondhangt hier. Nee, als ik er zo om me heen kijk, nee, je <lacht> er geen crisis nog. nee, <lacht> Gelukkig niet. U hoort onze verslaggever Joris Reer op Schiphol met een aantal vakantiegangers. Merel, ga, ga je eigenlijk nog wel eens naar het strand? Ik ga weinig naar het strand. Ik ga vooral naar het strand als ik echt op vakantie ben, dus in het buitenland. Ja. Ik heb deze zomer heerlijk op een Grieks strand even gelegen. En nog op een... Uh... Maar in eigen land niet. Als in het warm is, zoals uh, uh, ongeveer twee weken geleden of zo, toen was het echt uh, bloedje bloedje heet, dan ga je niet naar het strand. Nee, nee, dat doe ik dan niet. Dan ga ik liever naar het bos. Dat klinkt heel raar, maar dan ga ik liever onder de bomen lopen... waar een beetje schaduw te vinden is waar het uh, een beetje koel cool is. Ja, maar ja, dan denk ik het water opzoeken. Zou ik ben, weet je wat, ik eens zeggen, Rens? Weet je wat het is? Ik hou niet van wind. Ik hou niet van die onrust van wind in mijn hoofd. Daar word ik onrustig van en ik vind het, aan de kust waait het altijd. Dus ik ben niet zo'n kustganger. En wanneer is het dan de laatste keer dat jij een zandkasteeltje gebouwd hebt? Nou, dat is denk ik echt wel... Een jaar of dertig misschien wel geleden. Dat overdrijf ik een beetje. Ja, ik vraag dat omdat we uh, Marcel, Elsjan of Wipper aan de telefoon hebben. Hij is dagelijks bezig met, ja het is een beetje lullig gezegd, een zandkasteeltje bouwen. Maar hij maakt echt heuse zandsculpturen. Jan, uh, Marcel, Elsjan of Wipper, goedenacht. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen inderdaad. U bent op dit moment in Duitsland. En... Uh, nou, ik ben alweer terug. Tenminste, oh. ik zit nu bij Dordrecht. Dus, okay. uh, ik, heb, ik heb er bijna weer 1200 kilometer op zitten. En u heeft vannacht <laughs> gedaan wat eigenlijk iedereen graag zou willen doen als ze langs zo'n uh, zo zandsculptuur lopen. U heeft hem kapot gemaakt? Uh, ja, het was een uh, sculptuur wat een, uh, een week of vier gestaan heeft en, uh, in een, in een shoppingcenter in, uh, in de buurt van Stuttgart. Ja. En uh, ja, Die, uh, dat shoppingcenter wilde de zandsculptuur weer weg hebben. Want maar... uh, er kwam een andere uh, leuke actie voor in de plaats. Dus uh, wij zijn met ons vieren, hebben we vanavond uh, 4.500 uh, kilo zand versleept. En wat, wat stelde de sculptuur voor? Uh, het was een strandscène. Een strandscène? Ja. Dus we hebben uh, eigenlijk het strand midden in uh, Stuttgart gehaald... En, uh, een uh, zonnebanende vrouw met uh, spelende kinderen... die uh, een, een, uh, een zandkasteeltje aan het zelf aan het maken waren, et cetera. Maar hoe moet ik het dus, zien? Uh, u, u stond met een kruiwagen en een schep uh, in dat winkelcentrum uh, zand weg te scheppen? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En dat ja. dan stonden maar weer naar buiten toe. Dus, uh, is, is dit nou uh, zo dat u een beetje ja, te min bent? Kan, kan u zelf niet een zandsculptuur maken of uh, hoort het er gewoon bij? Nee, dit hoort er gewoon bij. Als je een zandkultuur ergens gemaakt hebt, dan. Uh, willen ze ook op een gegeven moment wel dat het uh, weer weggehaald wordt. Zeker als het ergens binnen is, bijvoorbeeld bij een shoppingcenter. Um, buiten, wat er dus nu staat in Zandvoort. Uh, wat gemaakt is voor het uh, uh, Europees kampioenschap. dat staat buiten en dat blijft ook in ieder geval nog de, tot half november zelfs staan. Ja. Dus, uh, het zijn altijd prachtige bouwwerken, Marcel. Maar je, je kan niet zelf op het strand zo'n ding maken. Je hebt echt wel speciaal zand nodig, of niet? Ja, je, je hebt speciaal zand nodig. Uh, strandzand, dat, dat werkt niet helemaal. Dat, uh, dat, de korrels die zijn helemaal rondgesleten door een voetwerking. En, ja. en het zand dat wij gebruiken, dat is uh, rivierzand. Het heeft een hele hoekige korrelstructuur. En als je dat uh, goed aangestampt, dan klikken al die korrels in elkaar. En dan kun je daar de stijlen bouwwerken meer maken die ook heel goed tegen uh, regen en wind kunnen. Ja. Wanneer, vind, wanneer is wat u betreft een zandsculptuur nou echt goed gelukt? Ja, wanneer is het goed gelukt? Dat, dat hangt er helemaal vanaf wat... Uh, uh, ja, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Elk, elke professionele kunstenaar die, die maakt zandsculpturen... Uh, dat kan een opdracht zijn, maar dat kan ook vrij zijn... En eigenlijk zijn ze altijd mooi. Um, en ook als amateurs uh, aan het werk gaan... Dan, dan zeg ik het ook gewoon knap wat er gemaakt wordt. Dus eigenlijk is een zandsculptuur altijd wel mooi. En u bent dan eigenlijk de kapitein, de leider van de zandsculptuur dus uit Nederland. Um, ja, is dat een soort van fulltime job? Bent u de hele dag met zakken zand in de weer? Uh, het, is, het is een fulltime job... Maar ik ben niet de hele dag met zakken zand in de weer, want uh, wij werken eigenlijk over de hele wereld. Er zit een heleboel planning bij. Uh, we zijn bijvoorbeeld, uh, een maand geleden waren we nog met een hele groep in Tel Aviv. Uh, we hebben nu net Zandvoort gedaan. gedaan. Uh, Daartussendoor was Duitsland nog weer met het project. We zijn nu net weer terug uit Duitsland. Uh, nou, en zo gaat het uh, eigenlijk het hele jaar door. Ja, maar, maar is het ook zo dat jullie in de winter gewoon een normaal zandsculptuur kunnen maken? Of is eigenlijk de zomer ja, jullie tijd? Uh, nee, in de winter kunnen we ook zandsculpturen maken, als het maar niet vriest. Uh, we hebben afgelopen winter bijvoorbeeld nog een kerststel gemaakt uit zand. Die stond uh, in Den Haag. Uh, maar in de winterperiode, als het hier winter is, dan zoeken wij zelf ook weer de zomer op. Dus dan zitten we aan de andere kant van de wereld. Heerlijk. Of in Indonesië of in Costa Rica of in Colombia. Ja, wat is, nou het, dus... het, het, wat is nou het allerergste wat u ooit heeft meegemaakt in uw carrière in het Zand, zeg maar? Het allerergste wat ik heb meegemaakt. Um... Dat was een instorting van een zandsculptuur van 7 meter hoog. Wat veroorzaakt werd door een, uh, een shovel, een kraan. En die ging er die per ongeluk, te... die ging er per ongeluk ging... tegenaan? Ja, dat ging per ongeluk. Uh, maar er zaten wel mensen van ons bovenop uh, te werken. En uh, nou ja, het is gelukkig allemaal goed gegaan, maar dan hou je je hart vast. Als zoiets gebeurt. Vloeiden er tranen ook in het zand toen? Uh, nou, niet echt tranen, maar het was wel eventjes heel erg Van, uh, jeetje, is iedereen uh, ongedeerd en ligt er niemand onder het zand. Want dat, dat zou natuurlijk kunnen gebeuren. Marcel, ik rijd zo meteen uh, richting huis. Nou heb ik bij mij om, nou heb ik bij mij om de hoek een, een, een, een zandbak liggen. Kan ik daar ook mijn eigen zandsculptuur gaan maken? Ja, natuurlijk. Je kunt het altijd proberen. Een paar uh, korte tips. Sorry? Een paar korte tips. Een paar korte tips. Uh, voordat je begint uh, met het eigenlijke vormgeven... moet je zorgen dat je het zand goed, heel goed aanstamt. Dus je bouwt eerst de ruwe vorm op. Uh, voordat je echt iets moois gaat maken. Dus je maakt eigenlijk gewoon een berg. Uh, dat zand dat moet een beetje nat zijn. Uh, meestal kun je dat doen in de vorm van bijvoorbeeld pannenkoeken stapelen. Als je platte... Uh, ja, platte pannenkoeken maakt van zand, eh, dat goed aanstand. tot een bepaalde hoogte. En als je dat gedaan hebt, dan neem je een mesje en dan eh, snij je daar al het vuur uit. Dus dat is, eh, dat is de meest simpele vorm om eh, om te maken. Ik ga het even oefenen als ik thuis kom. Ik ga jou succes wensen dan Rens en uh, Marcel Elgjanov-Wipper, directeur van de Zandacademie, hartelijk dank. Ja, graag gedaan en jullie nog uh, succes met het programma. dan komt helemaal goed. Goedenacht. Okay. Ja, en we gaan door met een, met een spelletje, Merel. Ja, dat heet weten of vergeten. Kunnen we het een spelletje noemen? Jawel, hè? Ik vind dat we een spelletje kunnen noemen. Ja, want we gaan niet het nieuws van deze dag doornemen met onze gasten van FATA. Maar we gaan eens kijken naar het komkommernieuws van deze zomer. Hm. Wij noemen de nieuwtjes op en dan vragen we uiteindelijk aan jullie... of dat iets is wat, waarvan jullie denken dat we dat gaan onthouden, weten... dat we het over een jaar weer zijn vergeten. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Zo was het afgelopen maand bevergeblaas in Flevoland, want er was een dode wolf gevonden. Maar er was wel onduidelijkheid over het beest. Ik ben er behoorlijk van overtuigd. Laten we zeggen, 98% zeker het ziet het eruit dat het echt een wolf is. Ja, het is uiteindelijk echt gebleken dat het dan een wolf is. En, dat beest zelf, uh, en het blijkt dat dat beest zelf naar Nederland is gelopen. Uh, is het goed nieuws dat we straks misschien wolven hebben in Nederland? Ja, tuurlijk is het goed. Hoezo? Geweldig. Hoe meer wolven, hoe beter. Ja, ja hoe meer wolven, hoe beter, man. Nee, ja, weet je, kijk, als je kippen hebt en zo, is het niet fijn natuurlijk. Nee. Nee. Maar ja, weet je. Is dit nou, zeg maar, een nieuwtje van deze zomer van jullie denken, nou, dat weten we volgend jaar nog wel? Of zijn we het vergeten? Nee, dat zijn we met vergeten. Dat uh, onthouden we, als er heel veel wolven voorbij komen. Ja, die eigenaar, die eigenaar van die wolf, als hij een eigenaar heeft, die weet het sowieso. zo. Het is een wilde. Maar een wilde, hij wist het jongen. niet zeker, toch? 98%. <laughs> ja, dat is waar, Dus ja. ik denk nog steeds misschien dat het geen wolf is. Nee? Nee. Oké, okay, oké. Okay. Wat kan het dan wel zijn? Gewoon snuff, ja. snuff de hond. Ja, snuff de hond. Lassie. De dat was Lassie. <laughs> Uh, naast de gebruikelijke kritiek op de NS is er deze zomer een nieuwe rel ontstaan. Drie weken geleden zijn er mensen onwel geworden in een trein waar de ramen niet open konden. De maatschappij ja. voor Beter OV wist wel hoe dat voortaan voorkomen kon worden. Dus tot die tijd vinden we ja. dat bij extreme omstandigheden in gestande treinen om de reiziger te voorzien van Frisse lucht en dan helaas maar een ruitje moet, moet sneuvelen. Ja, de, de NS vond het zelf niks, maar zouden jullie het goed vinden als de conducteur een hamer bij zich heeft... en dan ja, op het moment even flink die ruiter uh, uitslaat? Ja, ja, als je <tus> met spitsuur in de trein stapt en het is echt druk... dan heb ik die behoefte om het zelf überhaupt te doen met iets wat om handen ligt. Dus ja, vind ik wel een goed idee eigenlijk. Maar die ja? ramen zijn niet om uh, doorheen nee, te komen. Nee, die nee. ramen zijn... Is het <laughs> ja, maar Je moet gewoon echt je best doen dan. Gewoon Precies. Nou, ik weet niet. Ik vind het uh, een beetje een, een, een lijpvaal. Oké, okay, maar is dit een weten of is dit een vergeten? Vergeten. Vergeet me Ja, jullie hebben het ongetwijfeld meegekregen. Het was een drukke zomer voor de homo-emancipatie. René van der Gijp heeft in een uh, uitzending van Football International... een uitspraak gedaan die niet echt gewaardeerd werd. Voetbal is geen sport voor homo's. Dat is, dat is bij uitstek een, een, een sport waar er niet veel in voorkomen. Echt waar! Ja, Kennen jullie voetballende homo's? Uh, nee, eigenlijk niet. Jij wel? Nee, ik ken sowieso heel weinig voetballers. <lacht> nee, heel veel homo's, dat jullie, Kennen jullie rappende homo's? Ik heb wel eens gehoord dat, uh, dat, dat, dat het gebeurt, ja. Nee, tuurlijk. Maar ja. ik weet nu even niet zo... Uh, We gaan uh, geen namen bedien, noemen. Nee. Maar wat vonden jullie van al die opheffen? Dat is natuurlijk in de zomer. Er is dus ja, dan ik... relatief weinig nieuws en wordt er wordt zoveel over gezegd. Ik vind het een beetje overdreven. Wat... Ja, hè? Ja, ik, vind, uh, weet je, ik ben uh, 100 procent hetero, maar dan ga ik ook niet bij iedereen aan de klok hangen. En uh, dat is gewoon cool, weet je wel. Alleen Hoe bij vindt... de Radio 1-luisteraar. Ja, dat zou ik ook uh, even bij deze. <lacht> oh, oh, oh. Ja. Ja, volgens, mij, nee. volgens mij worden er ook heel veel goede dingen georganiseerd. Voor homo's en goede dingen gezegd. En... Sowieso onthouden wat dan één negatief dingetje wordt gezegd. Zou ik niet doen. Nee. Oké, okay, dus okay, voel dus, ja, netjes, Dat ja, deed hij nou. netjes. Dus uh, René van der Gijp, dat gaan we niet onthouden. Nee. We vergeten wat veel deze, ja, deze Ik ben <totstuken> benieuwd hoe dat andere liedje gaat trouwens. Dus ja, we kunnen, die, we, kunnen we die even van. laten horen? Gewoon. Ja. Ja. Okay. Dat vergeet ik nee. niet. Nee, nee oh, precies. Uh, mannen, wat gaan jullie voor ons spelen? Uh, we gaan nog één uh, liedje voor jullie, voor jullie doen. De allerlaatste. De allerlaatste. En dat is uh, van, ons een, uh, van een mixtape die we hiervoor hebben uitgebracht. En het nummer heet Serieus. Serieus. Serieus. Serieus. En komt die dan ook op jullie nieuwe album? Want dat nee. eind van het jaar klaar moet zijn. Deze is al uit, die kun je gewoon al okay. nou op internet vinden. Op onze website www.vater.nl kun je hem gewoon downloaden. Genoeg hoeveel nummers je, <laughs> Hoeveel nummers hebben jullie nog nodig eigenlijk voor een album? Om het, om het compleet te krijgen? Nou, we hebben, we hebben het in principe al af. Het album is al klaar. Okay. Maar we hebben echt uh, iets van 40 nummers opgenomen, ongeveer. Dus nu wordt het gewoon selecteren en kijken wat het beste is. Ja, nee, we, daar zijn we eigenlijk ook al wel klaar mee. Het is dus eigenlijk al, al af. Het is eigenlijk Ach, al een soort van af. Dus uh, ja, heel spannend wacht allemaal Maar nog op? Ja, dat is, dat is ja. natuurlijk één grote verrassing. <laughs> De, de, de, geen kom, niet in het komkommernieuws uh, dingetje moeten we dat vertellen. Nee, kijk eens. Het komt snel. Hoe heette die nou de plaat? Die er aan gaat komen? Ja, nee, die jullie nu gaan voor ons gaan spelen. Serieus? Serieus? Oh, serieus? Nee. Ga maar nee. gewoon naar jullie plekken. Okay. Ja, sorry, ik was het alweer. Mijn korte termijn geheugen op mijn 18e is ook weer niet zo goed, Smeenhoor. Maakt ook niet uit. Het is 19 over uh, 5 om precies te zijn. Dat, dat je nu iets minder scherp bent dan uh, drie uur geleden. Vergeet Kom Kan gebeuren. Je te. Yes! <laughs> Oké, okay, ze, ze staan er serieus klaar van. De mannen van FATA! Yeah. Oh. Serieus? Ja, ja, ja, ja, ja. serieus? Serieus? Serieus? Serieus? Serieus? Ja, ja, ja, ja. Even zonder fijn. Eerlijk ik zijn? Niemand die is beter dan mij. Bel ik te rijden, ben ik een kei? Oké, okay, één minpuntje, mijn bed is te klein. Met vijf chicks gelijk serieus? Nee, wel met een leuk meid okay. ja, Ze was alleen een beetje vreugd Ze vroeg de hele tijd Wil je niks serieus? Serieus? Nee, heb je niet eens gezien Maar avond kwam niet te Omdat ze het de vorige keer in het avond Zat ik daar alleen in mijn villa Met een film en een vestek Ja, nee. Ik ben niet zo rijk, ook gewoon altijd ik in de vakvierenplek. Like. Uh, Desondanks ben ik een gelukkig man. Nee, word je niet gelukkig man, maar gelukkig heb ik een moeder die helpt in moeilijke tijden. Want een goede baan is moeilijk te krijgen. Nee, er is genoeg werk te vinden, maar ik vind dat die baantjes te vroeg beginnen, dus ik werk hard en ik handel in geld dat soms zwaar. Als het dan het dicht komt, maken ze maar niks. Want ze het dicht. Wordt gaan de zaken op dicht. Serieus. Hoezo of ik zo'n leven lijk, lijkt me neer. Van cycle naar nou cycle nou nee. Hou jezelf in. Dit is een geitje, man. Kom op, hou hem erin. Zo van de serieus. Yeah. Nachtig, drie of Serieus? Nee, tuurlijk niet. War Rens, radio. Oké. Serieus. Yeah. Gaan ze lekker naar bed, yeah. Serieus. Hell no. Ja, ik door uh, Van niks. Yeah. Ah. Even zonder dollar, ik kan me niks maken. Nee, ik heb alles zonder controle. Eén hey. hey, met de mic en één hey. hey, met de wijk. Ik ben hier niet de shaak, maar de shaik. Ze zien het gelijk, de basis zien hier. Ze geven de vijf en ze basen me vier. Serieus? Nee, ik moet zelf betalen. Maar die chick daar, die gaat het voor me halen. Want oh, de... dat is normaal als je spits zoals dit met een rip en een hippe rip. videoclip. Okay. Serieus? Nee, niet op tv. Geen vinyl uit, geen neeze cd. Oh, yeah. Maar of dat iets te ambitieus was? Of juist de bewuste keus was, wel of niet serieus, blijft het waar. Yeah. Dus weet wat je zegt als je aan me vraagt. Ze van man, uh, Serie, eh, serieus. Vata, yeah. Sap, geile donders. Serieus? Yeah. Ja, je mag toch zijn er geen geile donders in het gebouw. Serieus? Is. Nee, natuurlijk wel. We hebben Merel, we hebben Rens. Oh, ja. Serieus? En we zitten aan de wijn, wijn, wijn. Oh. In the Dan liggen zalen plat uh -huh. Voor die oude rotten en hun nageslacht Beats, flows, over zagen aangedacht We maken hits in the day En waar gaat het heen? zet me vast op nummer 1 We maken rappers goed nerveus serieus. Vata shit, bloed serieus uh -huh. Radio Uno Oh shit Esta spectacular Vata LMAX in the morning, hey <laughs> Gezellig Vata, heerlijk, nummer 4. Serieus? <laughs> serieus. Serieus, oh, serieus jongens? Serieus, serieus. Uh, uh, nee, als jullie, nog, willen jullie Kunnen we jullie verleiden om nog uh, heel even te blijven hangen? wel. Oh. Kijk, gaan we gaan het volgende half uur nog even met jullie doorpraten. Vier en halve maand geleden waren er nog luie studenten... met een hart voor het lokale product. Maar inmiddels zijn de twee 24-jarige jongens... Rens Peurtgen en Jelle van Houten ware ondernemers. Hoe kwamen we op het idee? Uh, we zijn op het idee gekomen omdat wij uh, een, uh, een zomer niks te doen hadden. En wij uh, het gevoel hadden dat wij uh, de mensen wat te laten zien en te laten vertellen, te vertellen hadden. Wij uh, zijn op zoek gegaan naar een leegstaand pand waar wij een mooie invulling aan konden geven. En dat is de food showroom geworden. Maar Dan ben je 24, dan heb je een zomer vrij. Ik zou denken lekker op vakantie, lekker gaan feesten of uh, neem een bijbaantje. Maar jullie denken we gaan een... Een onderneming beginnen, echt een soort van bedrijfje met allemaal natuurlijke producten. Niet echt rock and roll of zo. Niet echt rock and roll, maar wel een leuke, leuke besteding van je zomer. En wij, wij vonden het juist gaaf, want we hadden vrije tijd en we hadden wat geld kunnen sparen voor tijdens de zomer. Dus juist daardoor hadden we de ruimte. Wat wij willen delen is dat je heel lekker kan eten als je de bonen van je voeding wat dichter bij huis zoekt. Veel mensen die gaan naar de Albert Heijn of naar andere grote winkels om, hun voeding, uh, om hun voedingsmiddelen aan te schaffen. En wij hebben eigenlijk ontdekt tijdens onze horeca-ervaring... dat er heel veel producten in de regio gemaakt worden. Dus veel dichter bij huis en veel transparanter. Kan je hier goed mee verdienen? Goed mee verdienen is denk ik niet het juiste woord, maar wel genoeg. Uh, we, hebben, we kunnen allebei onze huur thuis betalen. En dat komt denk ik vooral omdat we laag in hebben gezet. We hebben allebei weinig hoeven investeren, financieel tenminste. In tijd een hoop, maar financieel weinig. En ik denk dat dat nu ervoor zorgt dat wij uh, allebei onze huur kunnen betalen. Dus... Maar, maar kunnen we praten over een omzet? We kunnen praten over een omzet. En, en wat, wat is het dan? Uh, we zetten in de maand... Uh, ja, we, we kijken naar zo'n 1500 euro in de week. Zeg maar. Is dat wat jullie verwacht hadden? Uh, dat is wel ongeveer wat we, wat we in onze eerste begrotingen uh, hadden, hadden ja. voorspeld, zeg maar... Uh, dat is geen vetpot hoor, dus, maar we houden er zeg maar, ieder net duizend euro per maand aan over. En er komt dan natuurlijk wel dingen bij kijken zoals de gemeente waar je uh, dingen moet gaan, uh, mee gaan afspreken. En zo Zijn er problemen mee geweest? Geen probleem eigenlijk, helemaal niet. Nee, de gemeente is heel, heel meewerkend geweest. Die vonden het juist wel een heel tof idee. En die zien ook dat uh, uh, pop-up concepten zoals dat van ons, uh, dat het de toekomst is. Dat dat een manier is om waardevol invulling te geven aan leegstand... En dat er juist meer ruimte moet zijn om uh, jonge ondernemers in zulke panden iets te laten, laten proberen eigenlijk. Dus we hebben heel veel meewerking gehad en, uh, en daardoor kunnen we dit doen. Het idee was volgens mij dat jullie hier uh, starten en dan hier een paar maanden jullie winkel hadden... en dan zou het weer gaan stoppen. Is dat nog steeds het plan? Uh, dat is niet meer helemaal het plan. Uh, het plan was inderdaad om dat drie maanden te doen. Uh, om maar eens te kijken hoe het aan zou slaan en of wij dit ook gaaf zouden vinden. En eigenlijk zijn we erachter gekomen dat we hier heel graag mee doorgaan. Dat we uh, de educatieve kant nog iets meer uit willen breiden... en dat we het eigenlijk nog groter willen gaan doen. En Jullie koken hier dan voor groepen mensen met jullie eigen producten. Jij moet even denk ik verder gaan met koken. Dan ga ik even naar je compagnon. Uh, uh, wat was zijn naam? Jelle. Jelle van Houten. Maar waarom kunnen eigenlijk de mensen niet gewoon naar de Albert Heijn gaan... en daar al die spullen kopen? Want daar verkopen ze toch ook uh, sla en uh, appelmoes en uh, fruitdranken? Dat kan ook. En dat doen ook heel veel mensen. Maar... Wat wij aanproberen te bieden zijn dus echt producten uit de buurt. Die ook door kleinschalige bedrijven vaak ook met de hand helemaal gemaakt zijn. En met passie. En dat, uh, dat vinden wij ook mooi. Dat die mensen ook nog steeds bestaan. Ja, dat, dat moet ook geproefd worden. Ja. Qua biologische producten kunnen wij zeker concurreren met biologische producten van een supermarkt. Of een biologische supermarkt. Maar over het algemeen zijn wij... Uh, ...duurder dan een Lidl of een, een algemene supermarkt. En we staan hier in jullie winkel. Je hebt hier alle spullen liggen. Uh, kun je er iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, hier hebben we dus een vitrine waar allerlei hapjes in staan. Verse pasta's, verse pastasauzen, uh, maaltijdsalades, onze kaas. Uh, altijd gekoelde sappen. We maken ook zelf limonades. Ook een heel mooi product is de, was nog een heleboel zoektocht, de Nederlandse wijn. De lokale wijn. Dus we zijn nu uitgekomen bij wijn uit de Groesbeek van de Cologne's. Wit, rosé en verschillende rode wijnen. En de groentes. We krijgen van twee verschillende groenteboeren uit de buurt biologisch dynamische groentes. En dat is ook mooi voor de klanten ook, en ook voor ons om te zien wat er eigenlijk nou precies bij het seizoen hoort. Want elke week zien we dus dat het echt verschilt. Dus jullie hebben niet elke week hier komkommers liggen... of elke week de tomaten, dat verschilt? Dat verschilt. Bij sommige groentes zoals doperwten hebben we maar één week gehad. Maar toen was het de perfecte doperwtentijd. Alles geoogst en alles verkocht. Nu is het echt de tijd. Dus dat, uh, ja, dat verandert zeker. En daar zijn we ook heel blij mee. Want dat daagt ons ook uit. En hopelijk onze klanten ook uit om nieuwe producten te proberen. Nieuwe recepten aan te gaan. En uh, zo een creatievere en ook een betere kok te worden. Hey Marjelle, ik hoorde je net zeggen, jullie hebben jullie eigen limonade. Zou ik die kunnen proeven? Uh, ja, zeker, dat kan. Ja. We hebben een fenkellimonade, uh, een muntlimonade of een vlierbloesemlimonade. Muntlimonade lijkt me wel wat. Dat is helemaal goed. Kom. hier je even Ja, zeker. Nou jongens, proost! Live. Jordan Rigby met Leider op Radio 1. Ja, dan is het nu tijd voor de befaamde 60 seconden van uh, Roel Hendriksen met... Het Nieuwsminuutje. Ja, in een Indiaanse onderzeeboot is een explosie geweest. Er wordt gevreesd dat er 18 mensen opgesloten zitten in het vaartuig. Binnen begin 2010 br brak er al een brand uit in de onderzeeboot. Daar kwam een schipper bij om het leven. De boot is recentelijk naar Rusland geweest voor een opknapbeurt. Een Amerikaanse wapeninstructeur heeft per ongeluk een student neergeschoten. De 73-jarige instructeur demonstreerde een pistool toen deze afging. De student werd in zijn arm geraakt en is daarop naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht dezelfde avond alweer naar huis. Rapvideo's zullen binnenkort niet alleen gevuld worden met blote dames en dure auto's, maar ook met first lady Michelle Obama. Ze rapt jammer genoeg zelf niet, maar verschijnt wel in tenminste één clip van het album Songs for a healthier America. De presidentsvrouw hoopt hiermee jongeren te inspireren, meer te bewegen en gezonder te eten. En dan nu het weer met Stijn van Antwerpen. Vandaag is het droog en schijnt geregeld de zon. De temperaturen liggen met 19 tot 21 graden iets onder normaal. De wind is matig van kracht en komt erbij uit het westen. Vanavond en vannacht dan is het overwegend helder en koelt het af tot een graad of 11. Morgen is er een kleine kals op een bui en schijnt geregeld de zon. De temperaturen liggen wat hoger met 21 tot 23 graden. De dagen erna loopt de temperatuur nog wat verder op... maar neemt tegelijkertijd de kans op een bui weer toe. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dank je wel. Graag gedaan. <laughs> Super. Stel je bent doodsbang voor vliegen. Dan kan je ervoor kiezen om dan niet naar verre orde op vakantie te gaan... of je gaat actie ondernemen. Ja, Lucas van Germen die is directeur van Valk.org... en hij helpt mensen met vliegangst van hun fobie af. Lucas, Ja, Goedemorgen. Ja, goedemorgen, moet ik eigenlijk zeggen. Fantastisch dat je even wakker voor ons wilde worden. Ja, met plezier. Ja. Lucas, kunnen jullie echt iemand voor de volle 100% van zijn vliegangst afhelpen? Dat is de prettigste vraag die je ons kan stellen. We hebben meer dan 10.000 mensen geholpen... en bij uh, 98% van de mensen is het gelukt. Jemig. Dat is een hoog slagingspercentage. Ja. Maar waar komt die vliegangs vandaan? Nou, niemand wordt ermee geboren. Bij kinderen onder de vijf jaar komt vliegangs helemaal niet voor. Het is een typische stressklacht. Het ontstaat uh, meestal in een periode van je leven dat je minder goed in je psychologische vel zit. En dan, uh, dan ontwikkel je die klacht. En hoe manifesteert zich dat dan vervolgens? Want mensen die bij jullie komen, krijgen die echt. Uh, breekt het angstzweet al uit als ze alleen maar een vliegtuig zien? Of? Ja, het varieert. Uh, we hebben in Nederland hebben we zo'n kleine 3 miljoen mensen met vliegangst. Maar de, de mate varieert heel sterk. Je hebt mensen die überhaupt niet naar het vliegveld toe durven. Je dus ook niet mensen brengen of ophalen naar het vliegveld. En je hebt mensen die wel vliegen, maar uh, alleen bang zijn bij specifieke momenten van de vlucht, bijvoorbeeld tijdens turbulentie of tijdens onrustige naderingen. Dus dat varieert heel sterk. En het, uh, uh, hoe zich existeert. Ja, de grootste of de, de, de meest duidelijke is natuurlijk dat mensen aan het vermijden zijn. Dat ze überhaupt niet vliegen. En wordt het dan erger mensen... hoe meer je het vermijdt, hoe erger het wordt of niet? Ja, dat klopt. Ja, de stap voor de volgende keer, de angst voor de volgende keer, neemt toe. Je leert steeds, uh, of je maakt steeds de fout. Als ik de situatie vermijd, dan voel ik geen angst. Maar je leert nooit de angst met de angst om te gaan. Je leert nooit de angst te accepteren, waardoor die kan verdwijnen. Maar zit het niet gewoon tussen de oren? Uh, ja, dat gaat natuurlijk voor elke angst. Ik bedoel, vliegtuigen uh, vliegtuig is het veiligste transportmiddel om hebben. Maar zoals u zelf al hoorde in het één uh, minuutje journaal als je dat van voor was met die onderzeeën. En mensen met klautsafopie, die kunnen zich er heel goed in leven en die, die voelen de angst al, alleen bij het horen van het journaal al. En het vliegtuig is natuurlijk ook een afgesloten ruimte. Dus die gaan we aan de haal met dit soort nieuws. Hoe snel kan je er eigenlijk van afkomen van je vliegangst? Is dat een kwestie van een paar weken? En dan steeds wat dichterbij in de buurt van een vliegtuig komen tot je er uiteindelijk in durft? Of is dat soms echt jaren therapie? Ja, het varieert. Je kunt je voorstellen dat we behandelen mensen die nog nooit gevlogen hebben. We behandelen ook de Turkse airline slachtoffers. En daar zit natuurlijk een heel groot verschil in in de behandeling. Dus bij Stichting Valk maken we voor iedereen een maatpak. In de behandeling. Het, uh, de kortste behandeling die doet één sessie. En de langste behandeling die, uh, die kan een jaar duren. Eén sessie? V wat doe je dan in die ene sessie? Nou, voor sommige mensen is het echt voldoende om ze alleen maar te informeren wat precies gebeurt. Zo kort kan het zijn. Het, uh, ik zei al, de, de, de mate van angst varieert wel sterk. Uh, sommige mensen hoeven geen therapie te hebben, die lezen zelf wel een boek. En dan krijg je spontaan herstel. Uh, maar je hebt ook van mensen, dan is het de angst zo diep. Je ja, die, uh, die, die moet je heel geleidelijk, stap voor stap... weer leren de, de angst te accepteren, zodat die kan verdwijnen. Maar je hebt natuurlijk ook een grote groep mensen... die zich überhaupt durven melden voor behandeling. Omdat de angst nog groot is. Maar is het dan ook zo dat als het, als het zomer wordt... en als meer mensen op vakantie gaan... ik neem aan dat er dan ook veel meer aanmeldingen bij jullie komen? We hebben twee pieken. Uh, in het nieuwe jaar, dat mensen goede voornemens gemaakt hebben, en uh, zeggen: Ik ga dat nog doen, dat was januari. En het is september, dus juist na de zomervakantie. Van uh, alle mensen die weer niet op vakantie zijn geweest met een vliegtuig, maar de rest van de familie last van gehad heeft. En die dan onder de sociale druk zeggen: Nou, ik ga het nu toch, ga ik het doen? Ga ik het aanpakken? Dus dat zijn onze pieken in aanmeldingen meestal. Ja, dan hoor je ook wel eens van, uh, van mensen, Lucas, die dan vliegangst hebben... en die zich dan door vrienden een beetje laten drogeren met een slaappil... en die wordt dan een beetje meegesleept naar Schiphol... en vervolgens op het vliegtuig gezet... en dan is het hopen dat hij dan uh, met twee uur weer een beetje wakker wordt. Is dat nou aan te raden? Nee, dat is echt heel erg af te raden. Ja, maar dat snap of? ik dat jij dat zegt aan de ene kant... want ze kunnen zich natuurlijk beter bij jou melden. Maar eerlijk? Nee, eerlijk. Eerlijk, wat, wat je ziet bij deze mensen... Van wat, uh, uh, kijk, angst is een normale, natuurlijke emotie. Je leert nooit zelf met je angst op te gaan. Want wat je doet, je zegt een pilletje brengt mij onder controle. Of de alcohol brengt mij onder controle. En wat nadeel hierbij is, dat je steeds uh, meer uh, pillen nodig hebt en meer alcohol om je gedrogeerd te voelen. En het, het werkt een beetje hetzelfde als bij kiespijn. Als je een, een rotte kies hebt, dan kan je aspirine nemen dan voel je de pijn niet. Maar je kiest gaat er nooit van over. Je moet hem toch een keer laten boeren. Ja. En dat komt met angst ook zo. Ja. En die 2% mensen die dan niet te genezen valt van die, van die vliegangst... wat adviseren jullie die dan aan het eind van al die therapieën en sessies? Nou, het is vaak ook een motivationele kwestie. Ik volgens mij te lijden. We behandelen mensen van, ja, tot het noorden van Groningen en ten zuiden van Limburg... de... de je moet echt gemotiveerd zijn en er iets voor over te hebben. En de, de, de redenen kunnen heel divers zijn waarom iemand afraakt in de behandeling. Dus dat zijn allemaal unieke gevallen. En het was heel moeilijk om daar het, eh, wetenschappelijk één ding aan te koppelen. Oké. Okay. Lucas van Gerben van valk.org, hartelijk dank. Heel graag. Ja, we hebben in de studio weer de mannen van Vata zitten. Ze zitten hier inmiddels onderuit gezakt. Jullie vinden er niks aan hier? Nee, nee ik vind ik het, het goed, super uh, uh, oh, oh, We gaan met z'n allen door elkaar. Ja, ja, ja. Okay, nee, zeg jij ja, maar wat je wil zeggen. Nee, ik vond het wel super interessant. Ik was eigenlijk, dit is onze luisterpoze eigenlijk. Gewoon relax, gewoon luisterend. Ontspannen. Ja, en de heren van Vata vinden het met name het onderwerp interessant. want een van jullie drieën... Ja, oké. Okay. ...zeer een <laughs> heeft. Vertel. Ja. ja, heb ik wel een beetje, ja. Maar, een beetje? maar ik hoorde wat dingen terug, weet je wel. Van als kind heb je het niet. Dat herken uh, ik ook, zeg maar. Want als kind had ik dat ook niet. Vond ik het hartstikke leuk om te vliegen. En nu, hoe gaat het nu als je vliegt? Ik heb drie keer moet... gevlogen of zo. Ja, weet je, het is een tijdje geleden dat ik in een vliegtuig ben gestapt. En ik snap het wel van het drogeren: van dat je dan steeds meer pillen of alcohol wil. Sowieso wil ik altijd meer alcohol. Prima. Maar nee, als je elke dag vliegt, snap ik dat. Maar als je dat één keer doet, dat uh, lijkt mij uh, niet zo erg. Wat is van... je angst als je moet vliegen? Wat is mijn angst? Ben je bang dat je of? Zoals jij al zei, weet je wel, je kan het ontwikkelen door stress. Maar wat je dan inderdaad denkt, ja, dat zijn inderdaad neerstorten... Uh, meerdere dingetjes, weet je, ook wat je op tv hebt gezien. Gewoon die programma's en zo, die... Hebben we ook wel een beetje beïnvloed misschien? Ja, je mag geen air dat... investigation meer kijken. Nee, precies. No national nee, Misschien this guy. Die jongen heeft gewoon een concor... serieus een probleem. En jullie is lopen een beetje mee te pesten. Ja, ja, zo, ja, dat, is, dat is onze therapie. Dat is wat we doen, ja. weet je. Gooi gewoon alcohol erin en uh, niet zeuren, <laughs> Wordt er binnenkort weer gevlogen? Ja. Ja, want ik, we, we spraken net met Kraantje Papi. Die vertelde dat hij met jullie uh, naar het buitenland gaat om een clip op te nemen. Hoe zit dat? Oh my god. Zijn die is dat? Is die dit dat? een primeurtje? Oh my god. Oh, oh my god. shit. Ja, nee, we gaan... Uh, we gaan uh, inderdaad dit weekend gaan we naar Spanje toe om op te treden daar met uh, met zijn tour mee want hij de hele zomertour hij vliegt altijd overal ja, heen naar Spanje Bulgarije, ja. uh, overal heen. Dus we gaan met hem mee, we gaan een, een, een show, met, met show meedoen en er wordt ook gefilmd daar. Ja. Een clip. Voor welk nummer? Ja, als we veilig aankomen natuurlijk. Ja. Als jij het vliegtuig in deurft. Ja. Nee, maar, maar even serieus jongens. Voor welk nummer gaat dat worden? Dat is, dat is nog even een verrassing. Dat wordt een ja, verrassing. Ja, ja. Ja. Hebben jullie toevallig nog twee plekken vrij in het vliegtuig? Uh, de clip. Ja, voor okay, okay, een clip. Hey, hey, ja. okay, we ja. kunnen ja, vast wel ja. iets regelen. Van we moeten even een ja. kraantje even bellen. Hey, ik, ik, ik, ik liep net hier over de gang. En toen dacht ik. ja Jullie zijn net begonnen eigenlijk met het, uh, het uh, hiphop leven. Ja, tenminste het hiphop leven niet echt. Maar... Dat jullie nu wat groter zijn geworden. Um, verdienen jullie hier al helemaal jullie geld mee? Of hebben jullie hiernaast gewoon nog werk? We hebben nog alle drie nog gewoon werk daarnaast. Is ja. dat heel degelijk? Uh, wat, wat doen jullie? Ik ben een ondernemer. Ik heb een aantal, aantal webshops zeg maar thuis. Dus ja. ik werk gewoon vanuit huis. Uh, ik ben drugsdealer. En uh, legaal. <laughs> uh, gewoon in een <laughs> En Oh nee, maar even uh, serieus. Je ik... werkt echt in een koffieshop toch? Ja, ik ben beheerder in een shop. Ja, klopt. Ja, dat is wel het, het rock and roll even. Ja, ga verder. Ik uh, ben alcoholist. Nee, ik, uh, ik doe design, vormgeving en uh, fotografie en al die dingen. Oké. Okay, okay. En dan zitten jullie nu hier vannacht dan op Radio 1. We gaan zo meteen door van 8 tot 10 op Radio mm -hmm. Phoenix. En dan mm -hmm. overdag dus gewoon weer werken. Ja, we hadden het inderdaad op de heenweg over. En uh, ja, volgens mij zijn ze allemaal vrijmorgen. Dus ze kunnen lekker uh, uitslapen. Maar ik moet inderdaad wel gewoon... Uh... Het artiestenbestaan gaat nog niet al rozen. Nee, het is gewoon, nee, gewoon rock'n'roll en gewoon werken inderdaad. Een beetje jong, een beetje volwassen. Een beetje jong-volwassen. Ja, een beetje, beetje allebei. Beetje allebei. Ja. En dat allemaal om gewoon een topalbum straks af te leveren. Precies. Ja, ja. Voor het eind ja, van het jaar. That's de goal. We hebben het er al vaker over gehad. Jullie kunnen er wat van laten horen. Tenminste, we hebben wat, uh, wat korte fragmenten van jullie album. Ja. Um, Oeh, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe, hoe jullie het in gedachten hadden. Wat willen nou, nee, ja, we, kunnen gewoon, we kunnen gewoon wat fragmenten spelen... en dan, uh, dan heb je hiervan een idee van hoe het gaat klinken. En vertellen jullie daar dan iets over? Kunnen we, kunnen we doen. Ik denk dat als we gewoon met één fragment beginnen, dan... Uh... Komt-ie. We gaan beginnen met fragment 1. Nee, money, ben je de money? Well at my money, let my carney. Ken ik niet zo, man. Ben ik niet zo bang. Ben ik niet zo lang. Ben ik die zit op. Geef me die big up of blitz op. Dit, dit, is die hip-hop. Ben je die hak? Knelt door de club. Je valt voor je club. Krak, die fles stuk. Die steekt in de rug van de kijk die je backpack En zeg, check nou, geen gekut. Wat ja, het is dus meer een dan beetje een uh, club-dingetje inderdaad. Ja, het is uh, kwart voor zes in de ochtend. En ja. iedereen die wordt lekker wakker met, uh, met rampen rampentampen. Ja. ja. Maar dan op een niet andere manier. Uh, is... <laughs> ja, oké. Okay. Wat, wat is dit voor een trek? Misschien wil jij, jij ja, ik denk dat dit toch wel weet je, een beetje een underground sound is. Wat we ook uh, wel brengen nog op het album. En uh, ja dit is de track gewoon lekker losgaan. Ja, en uh, ik laat gewoon zien dat ik uh, best wel een beetje kan rappen. Zo. Vertel even voor, uh, voor de radio luisteraar. Wat, ja. is, wat is Underground? Ja, het is een beetje een uh, niche uh, tak zeg maar, qua uh, oh, muziek. Ja, dat wordt voor maar, mij dan weer heel moeilijk. Nou, ja, ja, weet je, het is gewoon uh, iets onbekends. Het, het is meer voor de, voor de liefhebber. Ja. ja. Ik denk dat het op de radio niet veel wordt gedraaid. Zeg maar. Wij zijn zeg maar best, best wel veelzijdig. Dus we hebben die Geide Donnen. Dat zijn echt een beetje die, die soulvolle instrumentale uh, dingetjes. Maar we hebben ook veel, veel dingen voor in, de, voor in de clubs. Of juist dingen die echt gewoon voor, voor de echte uh, uh, hip hop fanatiekeling zijn. Weet je wel? Dus we hebben van alles wat. En dit is een van die kanten die we, die we doen. Nou, laten we even meer gaan luisteren. Laten we even luisteren naar fragment 2. Het is weer die tijd van de week dat ik alles kan laten vallen. Mijn mannen slapen overdag en maken de nachten langer. Dames die worden gebeld, want ze willen wel komen hangen. Op de bar zie je kannen, misotjes en snow de plannen. En ik ben niet tot zon komt. Ben een team player, noem me Captain. Jij cheerleader, pom -poms. Kleine oogjes, hongkong. Van de kaart, kanto, maar kongkong. Ja, dit is ook een, eigenlijk een, uh, weer, een, weer, weer iets anders. Gewoon, gewoon ja, wel lekker, lekker dansmuziek. Dit is gewoon wat uh... Of dit is wat jullie vooral in de clubs gaan spelen? Dit is wat we vooral in de clubs gaan doen. En uh, we hebben natuurlijk, uh, ja, zoals ik zei, heel veel nummers gemaakt... en een heel breed repertoire. En dit is ook weer een andere, andere kant. Want... Hoe, be hoe bepaal je eigenlijk de volgorde van die nummers op zo'n album? Is dat, is, loop je daarover te steggelen onderling? Ja, en je zegt van, ah, dit moet op één, ja? ja, ja. Dit... Want het eerste nummer van een album, is dat, is dat dan het belangrijkste je moet, nummer? Je moet je hoe... liedjes echt heel vaak luisteren ook gewoon. Het is en allemaal... op een gegeven moment gewoon als het lekker wegluistert, het album... Ja, precies. Het gaat niet per se om. Weet je wel, het eerste liedje of niet per se uh, de, de liedtitel uh, of track te zijn, oh, nee. zeg maar. Het is meer uh, een introtje. In ons geval hebben we beginnen met de intro, en uh, dat is een muzikale inleiding richting uh, de rest van het album. En uh, ja, het is wel misschien een radio uh, 1, uh, radio 4 dingetje. Bij bijvoorbeeld klassieke muziek moet je 10 seconden even gaan zitten. Weet je wel, is er nog even stil. Kun je helemaal acclimatiseren. En dan begint de muziek te spelen, zodat je er klaar voor bent. Dat is bij ons een beetje de intro. Ja. En uh, dan volgt uh, het album. Ja, het album is ook een beetje een, een verhaal natuurlijk. Hè? Het is zeg maar een, een verzameling... Nummers. Een single is gewoon één liedje, één kort verhaal. En je probeert in het album, als je het luistert, dan moet het een beetje een lijn in zitten. Je moet worden meegenomen. Ja. En we hebben niet, niet echt we hebben, we proberen meer te doen met dit album. Om dan gewoon 15 liedjes bij elkaar te stoppen en daar gewoon een plaat van te maken. We willen toch een verhaal vertellen. Het allemaal, verschillen, allemaal verschillende kleuren. Ja. En je probeert daar gewoon een hele mooie schilderij van te maken. De ja. Mannen van Vaten, we verwachten het, het album van jullie eind dit jaar. Um, ja, nog, nog een laatste tip voor de, voor de beginnende rappers in Nederland. Waar, waar moeten ze beginnen? Nou, ja, ik... begin uh, met uh, onze CD te luisteren. <laughs> en, uh, Neem het voorbeeld. Begin uh, dat allemaal te checken en snap het gewoon. Ja. Uh, nee, ik, ik, ik, een tip van mij persoonlijk. Ga niet zeggen van, uh, dat je album over een maand komt en dat het dan zeg maar weer twee jaar duurt. Uh, ga niet uh, het stoer lopen doen over alles, maar ga gewoon eerst even je huiswerk doen. Precies. Ja. Zometeen gaan we praten over de festivalzomer... met popjournalist Tim Veerwater. Maar eerst de Arctic Monkeys. Do I Wanna Know?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 On my city Do I wanna know If this feeling flows both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 I do. But we could be together if you wanted to. I would know if this feeling flows both ways. I have to see you go. We're sorta of hoping that you'd stay. Festivalzomer, ja, we zitten er nog midden in. Pinkpop uh, is al geweest, North Sea Jazz is bijvoorbeeld geweest. Het Seagat is geweest. En aanstaand weekend is dan Lowlands. Je hoorde net de uh, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. En het rare is, die gasten die staan niet op Lowlands. Kun je dat verklaren, Tim Veerwater? Um, het heeft gewoon een beetje te maken met uh, de beschikbaarheid van bands. En ze hebben natuurlijk nog gespeeld in de Nederlandse... Eind juni op het Best Cap Secret Festival. Ja, precies. Nou, we hebben aan de telefoon Tim Veerwater. Hij is uh, popjournalist, onder andere voor Or Magazine. Uh, uh, Tim, kun je ons vertellen waarom, waarom zijn die, zo, die festivals nou zo aantrekkelijk? Um, ja, ik denk dat het um, vooral de laatste jaren heel uh, erg is uh, verschoven van, van dat mensen daar echt uh, heen gaan voor de band. Uh, als mede, dat ze echt gewoon een weekend lang compleet uit hun dag willen gaan met vrienden. Ja, maar is het een goed festivalseizoen geweest dit jaar? Um, nou, niet per se beter dan voorgaande jaren denk ik. Oké, okay, maar, maar hoezo niet? Um, nou, ik weet niet. Ik heb um, dus in die zin weinig uh, dat er zeg maar echt uh, uitsprong of zo dit jaar heb ik het idee. En als je er eentje zou moeten kiezen, Tim, wat sprong er voor jou wel uit? Wat ik net al zei uh, over het Cat Secret Festival, dat is een uh, nieuw uh, festival wat uh, dit jaar uh, voor het eerst is gehouden in uh, Brabant in het plaatsje Heel uh, en En dat was een festival waar het zeg maar, weer echt draaide om de bandjes, waar het weer echt ging om de, uh, om de uh, muziek. Waar zeg maar, ook uh, verder weinig uh, gebeurde qua nachtprogramma nachtprogrammatie uh, of dergelijke. Het was echt weer een festival voor muziekliefhebbers. Ja, en nou is zo'n festival voor veel mensen ook een soort van vakantie. Zij uh, sparen er het hele jaar voor en gaan dan niet op vakantie... maar gaan bijvoorbeeld een weekend naar Lowlands. Ben jij een festivalganger, Merel? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, uh, Rens, nee, nee, niet echt. Ik vind het altijd te, te druk. Ja, dat klinkt echt als een soort oude uh, kaart misschien. <laughs> ik vind zoveel mensen bij elkaar, vind ik... Uh, dat is een beetje mijn uh, vliegangst, zeg maar. Maar... Ben je nog nooit naar een festival geweest? Qua nee. echt een lowlands of een pingpop? Nee. Oké, okay, ja, ik moet zeggen, ik ben twee jaar geleden... Um, voor het eerst naar uh, pingpop geweest. Ik vond er niet zoveel aan, maar dat kwam omdat ik uh, alleen was. is een lang verhaal, maar dat was ook voor de radio. Uh, en afgelopen jaar ben ik naar het pitchfestival geweest. Uh, wat, wat zijn dan dingen die ik heb, heb gemist, uh, Tim? Zijn er dan festivals waar ik nog echt naartoe moet? Um, nou ja, als je echt een keer een soort van... Uh, heel gaaf dingen wilt meemaken gewoon een keer naar het buitenland gaan voor een festival er zijn natuurlijk heel veel festivals uh, zoals, uh, uh, zoals Glaston Gle uh, het is vroeg, sorry. Glaston, Glaston, Glastonbury. Glastonbury in, uh, in Groot-Brittannië, <laughs> Groot wat heel gaaf is ja, natuurlijk, uh, dat, is, dat is net geweest weer een uh, ticket in uh, uh, Hongarije ja. wat uh, volgens mij gis, nee, uh, eergisteren de laatste dag was dus ja, dat zijn echt dingen die eigenlijk niet te vergelijken zijn... met uh, de festivals in het Nederlands. Nee, nou komt wel op dit moment het, festival van, uh, het Nederlands festival eraan. Uh, Lowlands, dat is volgens mij echt het grootste festival van, de, van, uh, van Nederland. Um, alleen, nou gingen er wat geruchten op internet. Tenminste, ik, ik zag wat dingen voorbij komen. Heel veel mensen zouden hun kaartje verkopen... omdat de line-up niet goed genoeg was. Ja, weet je... Um... Ik denk dat het eigenlijk niet helemaal klopt. Kijk, er zijn inderdaad uh, vrij veel mensen nu en ik die hun kaartje willen verkopen. Dat, uh, dat uh, zag ik zelf ook. Maar um, dat komt volgens mij niet door de, uh, de uh, line-up. Waarom nee, dan? Volgens mij, volgens mij gewoon uh, prima namelijk. Ja, weet je, ik denk, um, mensen kopen hun kaartje al, al vijf maanden of zes maanden uh, van tevoren. En dat mensen dan nu toch misschien denken van... hé, hey, ik heb toch niet zoveel zin of het is toch een beetje duur... een heel weekend lang daar moeten zijn. Het weerbericht een beetje tegen. Het heeft zoveel factoren. Het is volgens mij niet, niet, niet puur alleen maar vanwege de uh, line-up. En waar kijk jij nou persoonlijk naar uit... aankomend weekend Lowlands? Oh, zoveel, zoveel. Um, zeg maar, naast de grote bands... ik leuk om toch altijd een beetje de wat kleinere bandjes uh, te gaan checken. Dus uh, ik, ik kijk wel uit naar een uh, band die uh, de uh, Menzingers, een heel klein uh, punkbandje, die ook ergens volgens mij al om, om half zeven of zo uh, op het kleinste podium uh, moeten spelen. Oké, okay, oké. Okay. En, en verder, wat, wat zijn echt de dingen die we dit jaar op Lowlands staan, waarvan je denkt, ja, dat daar wilt iedereen naartoe? En een grote naam natuurlijk. Uh, Nine Inch Nails, uh, Slayer, Frans Ferdinand uh, komt spelen. Die, die komen terug met een, uh, met een uh, nieuwe plaat die mm -hmm. echt heel erg uh, goed is. Ja. Dus dat, dat zou wel eens wat mij betreft uh, de comeback van het jaar kunnen zijn. F French Ferdinand? French Ferdinand, yes. Oké, okay, oké. Okay. Heb je er eerder van gehoord, Mail? Want ik zie jou een beetje kijken van, waar hebben we het over? Nee, ja, met de festivals. Ja, ik, ben ik ben zo slecht altijd met, met, met namen van bands. En, uh, ja, en ik, ik zit dus niet zo heel goed in de festivals. Rens. Dus ik ben blij dat je naast me zit. Ja, ik ben ook blij dat we jou aan de telefoon hebben gehad, uh, Tim. Heel erg bedankt dat je even voor ons zo op wilde staan. En uh, <laughs> nou, je hebt ons weer eenmaal bijgepraat. Oké, okay, graag gedaan. Fijne dag verder. Dankjewel, jullie Ja, en dan uh, zit het er voor ons bijna op meer rol. Onze onze zomernacht, onze zwoele zomernacht. Onze zwoele zomernacht. Vond je hem zwoel genoeg? Ik vond hem zwoel genoeg. Het is inmiddels uh, overgegaan in de ochtend. Ja, zou het Wat? al uh, licht zijn buiten? Ik denk, de, ik, de denk ik denk het wel. Zou de vogeltjes al fluiten? Ja, vond, vond je het leuk om een keer niet uh, met een camera op je gezicht te zitten... maar gewoon alleen een microfoontje. Ik vond het en, heel uh, erg leuk, Rens, om een keer met jouw radio te maken. En dan ook nog wel vier uur lang op Radio 1 in de nacht. Ja... Ik uh, vond het een hele belevenis. Ja, en je bent moe, uh, begreep ik. ik. Ik merk inmiddels aan mijn stem is een paar octaven lager... en mijn oogleden hangen ook een paar uh, millimeter ja, lager. Ik, maar ik het vond het heel leuk er erbij genoegen. was. Dank je wel. tot zover <laughs> dus de WNL's, de zwoele WNL-zomernacht. Nog en steeds zwakker. WNL. Nieuws in de nacht.